Wij houden van Oranje. Wij houden van Oranje. Wij houden van Oranje. Wij zijn voor Oranje. Wij houden van. Van Nederland Geut je pan en maak er wat van man Steek je hand in de lucht En draai met je billen Ja, draai met je billen Nu ben je echt op te gillen